afgelopen dag kregen 5200 mensen een positieve corona-uitslag. Minder dan gisteren, toen waren het er bijna 5400. Het is nog niet de snelle daling waar het kabinet een maand voor kerst op hoopt. En in de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten zelfs voor de tweede dag op rij licht gestegen. Daar is ook wel een verklaring voor, zegt de patiëntencoördinator. Die lichte stijging nu twee dagen op rij... die volgt een week nadat we ook het aantal besmettingen weer wat omhoog zagen gaan. En nu de besmettingen weer is is de verwachting dat dat ook in de ziekenhuizen gebeurt. Dat gestaag die uh, ziekenhuisbezetting ook weer uh, naar beneden zal gaan. De totale trend zit daarmee nog steeds op de lijn van... aan het eind van december uh, ongeveer 1200 covid-patiënten in de ziekenhuizen. Op dit moment liggen er 1968 coronapatiënten in het ziekenhuis... van wie 536 op de intensive care. Een lichaam dat dit weekend werd gevonden in een huis in het Groningse Wedde na een brand is van een meisje van 12 dat er woonde, heeft de politie bekendgemaakt. Een andere bewoner van het huis raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Italië heeft een dakloze man een boete gekregen omdat hij tijdens de lockdown niet thuis was. Hij moet binnen vijf dagen 280 euro betalen. Doet hij dan niet, dan wordt het bedrag verhoogd naar 400 euro. En voor het eerst heeft iemand 100 miljoen volgers bij elkaar getiktokt. Charlie D'Amelio is het gelukt. De Amerikaanse van 16 begon anderhalf jaar geleden met video's maken. En al gauw ging het hard. Dank so, so Ik kan niet geleden dat er 100 miljoen supporters following me volgen. Right dat is Het lekkert trouwens op dat ze vorige week al deze mijlpaal zou halen. Maar ze verloor ineens 1 miljoen volgers door een video. Daarin deed ze bij een etentje arrogant, vonden veel mensen. Charlie kreeg een hoop bedreigingen en ook vervelende reacties. Ze wilde haar account zelfs even opheffen, maar dat heeft ze dus niet gedaan. Het weer, flink wat zon en het wordt een graad of 10. Morgen dan is het op wat meer plekken bewolkt en dan wordt het 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Met uh, dit programma bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En daarna vanaf 6 uur weer Entertainment for met Fred Heij. En hier is de BB&Q Band. voor uh, alle disco-liefhebbers van de BBN-jugend en Jeannie. Nou, er komt een plaatje aan voor Max Verstappen, Fly Away. I fly, fly away. And I knew I stay. So I had a dream that just fly away. I've been on my own for a minute. Is it only me out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 keus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 De Nieuwe muziek vergeten we zeker niet te draaien bij eigen lokale radio CFM. Miley Cyrus en Dua Lipa was dat. En de nieuwe single heet Prisoner. Even een hoofd drie. Nou, onze weerman die heeft het allemaal weer uitgezocht, uh, Albert-Jan. En wat gaat het weer de komende dagen doen? Nou, vandaag zoals u, als u naar buiten kijkt ziet is het bewolkt en is de kans op een klein beetje motregen.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 Hier is een uh, inmiddels oude single van Sting. Don't drink coffee, I take tea, my dear. I'm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 Lekker en hit van alweer uh, drie jaar geleden. Het Sheeran hord je met uh, Shape of You. Hij komt uit de uh, Zos Top 100 van uh, 2017, uh, deze plaat uh, Albert Jan.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 Overhandig ik dus het beeldje. Ik heb er heel veel van genoten. En ik hoop dat alle ondernemers een prachtig jaar tegemoet gaan. Bij deze. Bedankt. Alsjeblieft. En ze is al helemaal klaar voor de kerst. Ik zag trouwens uh, gisteren een interview met uh, Emma Heesters. En uh, ja, ze zegt wat wij uh, misten een hele tijd. Een beetje moderner kerstplaat. Dus nou, die heeft ze zeker met uh, deze nieuwe single gemaakt. Als de eerste sneeuw valt. Nou heb ik het uh, weer weer in gemist. Wanneer kunnen we het verwachten? Gokje? Oh, die plaat gewoon heel vaak draaien. Dan komt het vanzelf. Oh, oh.